Hallo iedereen, ik ben Jasmin en dit is de Paper Tone podcast. Overmorgen is het de dag van de poëzie en het thema is dit jaar humor dus dat zit alvast snor. Welkom. Toen was ik niet zo'n fan van het thema humor maar dan begon ik na te denken en bedacht ik dat de beste dichters die ik ken ook allemaal cabaretiers zijn en dat ik eigenlijk vooral houd van grappige gedichtjes die niet te moeilijk niet te diepzinnig zijn, maar vooral eenvoudig en grappig vandaag stel ik jullie dan uiteraard ook enkele cabaretiers voor die geweldig zijn in gedichtjes verzinnen Poëzie is zo moeilijk niet, op alles reemt wel iets, behalve dan op waterfiets, op waterfiets reemt niets. Een kort en krachtig en hilarisch gedichtje, denk ik, vind ik, van Herman Finkers. Herman Finkers komt uit Friesland en staat al jaren op het podium, hij staat al langer op het podium dan dat ik leef en altijd met woordhumor, altijd met prachtige verhaaltjes over alles en nog wat. Zo hou ik heel veel van zijn verhaaltje over het Spreukjesbos, waar hoge bomen veel wind vangen en eens wel u de lente niet maakt, maar ook zijn gedichtjes tussendoor zijn, zoals u net hoorde, enorm de moeite. Een andere cabaretier die jullie allemaal kennen en die ook wel met poëzie bezig is, is onze allerfavoriet Wim Helsen. U kent hem ongetwijfeld van op het podium, zo niet. Dan kent u hem van Vrienden van de Poëzie of Winteruur, waar hij ook frequent met poëzie aan de slag gaat. Hij is op zijn best als hij de gedichten van anderen voordraagt, want zelf geraakt hij niet verder dan... Ik zou graag aan uw ogen zuigen met mijn mond. Ik zou ze niet inslikken. Nee, nee, ik spuug ze op de grond. Geweldige wereldliteratuur van Wim Helzen, maar hij is toch op zijn best als hij met gedichten van anderen aan de slag gaat. Wat niet wil zeggen dat hij een ongelooflijke woordenkunstenaar is en dus zowel humor als dichterlijk aan de slag gaat. En voor mij dus zeker een plaatsje heeft op gedichtendag 2017 op de volgende plaats een iets wat onbekendere, een volledig onbekende, zijn dichtbundel is zelfs niet te vinden in de biep van Ruslaren, Argus. Argus doe hier iets aan namelijk Dirk Otte D-E-R-E-K, Otte hij is een Nederlander ik dacht uit Utrecht die zijn eerste bundel regelgeving afgeeft, hij is bezig aan zijn tweede bundel ik zag hem toevallig op dat geweldige festival van de gelijkheid, waar zijn ode aan de baard mij heeft doen. Huilen van het lachen, zo prachtig was het. Zijn gedichtjes zijn heel vaak, heel kort, heel spetsvondig. En hij deelt ze bijvoorbeeld op zijn Instagram-account, dus zoek zeker Dirk Otte op, op zijn Instagram-account. Ik lees eventjes eentje voor van Dirk Otte, zijn Instagram-account. Dus deze is voor jou, op jou ben ik verliefd, wat reimt er op jouw naam, dat weet ik even niet. Hopen dat je het mooi vindt, lees anders even na, lang zullen we leven, in de gloria. En zoals ik van Moot van Howard geleerd heb, lees ik het snel nog eventjes voor. Dus deze is voor jou, op jou ben ik verliefd, wat reimt er op jouw naam, dat weet ik even niet. Hopen dat je het mooi vindt, lees anders even na. Lang zullen we leven in de gloria. Ik leerde van Mot van Howard dat als je op podium poëzie brengt, dat het beter is om het twee keer te lezen, omdat een aandachtspannen van een publiek nogal beperkt is. Dus kan je het op die manier volledig laten doordringen. Als je het goed vond, ga zeker naar zijn Instagram-account. Ikzelf vind Dirk Otte geweldig. Ik ben nog steeds op zoek naar zijn album Regelgeving. Ik vind het jammer dat ik het toen niet gekocht heb. Maar ik zal zorgen dat ik het binnenkort eens aan de haak sla. Vandaag wordt weer een vrij korte aflevering. Want ik heb eigenlijk enkel nog Ton Hermans die ik met jullie wil delen. Ton Hermans is jullie ongetwijfeld ook allemaal wel gekend. Van zijn tango van het blote kontje zijn super vrolijke ratata zijn Prachtige sketch rond Sinterklaas. En hij schreef ook hilarische gedichtjes naast zijn ongelooflijk serieuze gedichtjes over dood, vriendschap, liefde en alles ertussen. Daarom nog een gedichtje van Ton Hermans om het af te sluiten. Niet uit zijn serieuze repertoire, maar uit zijn grappige gedichtjes. Laatst vroeg ik aan een hommel: Waar gaat gij heen met spoed? Ze zei, ik ga naar Zaltbommel. Ik dacht, wat reemt dat goed. Toen riep een tweede hommel. En ik moet naar het gooi. En ik dacht, wel voor de drommel. Ook dat rijmt wederom mooi. Dit is eigenlijk een zalig gedichtje, het gaat over het rijmen zelf. En het is zo eenvoudig, maar ik vind het echt wel grappig. Net zoals... De meeste van Ton Hermans zijn liedjes, zijn gedichtjes, heel eenvoudig, helemaal niet ver gezocht, maar toch geniaal en niets waar je zelf op zou komen. Zoek dus zeker ook Ton Hermans nog even op, geniet van zijn repertoire, laat je volledig gaan bij wat hij schreef. En dat is dan eigenlijk alles wat ik jullie wil zeggen. Ik denk dat ik misschien zal proberen zelf nog een gedicht te schrijven voor de dag van de poëzie. Ik weet niet of het er zal komen. Het is heel moeilijk om grappig te zijn. Grappig zijn is een van de moeilijkste dingen die er is. Zeker op commando. Dus het is echt een ongelooflijk moeilijk onderwerp dit jaar. Het is een heel moeilijk thema om voor gedicht een dag te kiezen. Ik heb nu al medelijden met al die scholieren die onder dwang mee moeten doen aan de gedichtenwedstrijd en die dus op commando moeten een grappig gedicht schrijven. Dat is helemaal niet evident. Ik heb nog meer medelijden met alle leerkrachten die ze vervolgens moeten verbeteren. Maar ik wens iedereen van harte heel veel succes. Geniet van Gedichtendag. Ga zeker naar een evenement. Kijk op poeziewik.be of NL. Ga op zoek naar dat evenement in de buurt waar humor gedichten en ik hoop voor jou ook een beetje cabaret worden gecombineerd en dan wens ik jullie nog een boede